Uur. Katarine Straatman met het NOS Journaal. De man die zaterdag in Heerlen werd aangehouden... vlak voordat PVV-leider Geert Wilders daar kwam flyeren... was bewapend. Dat bevestigde Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De man had twee messen en een bijl bij zich. Of hij Geert Wilders daadwerkelijk iets wilde aandoen... is nog niet duidelijk. De Nederlandse autoriteiten hebben onzorgvuldig gehandeld... in de zaak rond Johan van Laarhoven, die in een Thaise cel zit. Volgens de Nationale Ombudsman heeft Van Laarhoven in 2015 20 jaar gekregen... nadat de Nederlandse politie en politie, justitie en politie... de Thaise autoriteiten wakker maakten door een verzoek om rechtshulp. In Nederland werd Van Laarhoven verdacht van witwassen van drugsgeld. In Ethiopië hebben onderzoekers beide zwarte dozen... van de neergestorte vlucht van Ethiopian Airlines gevonden. Daarmee kunnen ze, als het goed is, achterhalen... waardoor het vliegtuig is neergestort. Ook kunnen ze de stemmen van de piloten terugluisteren. Bij de crash van de Boeing 737... kwamen gisteren alle 157 inzittenden om het leven. Presentator Rob Trip is tijdelijk niet te zien en te horen in de televisie- en radioprogramma's van de NOS. Bij hem is onlangs prostaatkanker geconstateerd en hij wordt hier de komende periode voor behandeld. Rob Trip is onder meer presentator van het NOS-journaal en met het oog op morgen op NPO Radio 1. De onderhandelingen over een mogelijk nieuwe Brexit-deal met Brussel hebben het afgelopen weekend niets opgeleverd, zegt Downing Street 10. Morgen stemt het Britse parlement opnieuw over hetzelfde akkoord dat in januari met grote meerderheid werd verworpen. Grote twistpunt is de backstop, het al dan niet openhouden van de Iers Noord-Ierse grens. Het weer bewolkt en buien soms met hagel, natte sneeuw, onweer en zware windstoten. De komende uren wordt het wel wat rustiger en het wordt een graad of 7 vanmiddag. Morgen weer bewolkt en s'avonds vooral veel regen. En er is ook veel wind en het wordt dan 8 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is El van de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Party, partner, get ready! Zinnie met onvervaste country muziek. Yeehaw. Dat komt goed uit, want maandag tussen 6 en 8 avonds op ZFM Zandvoort. Nashville Country Radio met de beste country van toen en van nu. En oh, god I'm a country boy, yeah! Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. Yippie, yippie, yippie, yippie. Yippie. Woo, yippie.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 In het tweede deel van het eerste uur van Zandvoort op zaterdag... ja, dan krijgen we een primeur, in ieder geval voor ons programma... want dan hebben we de release van een uh, nummer van een collega van ons... en wel, uh, Ruud Jansen. Uh, het zit weer tegen op de A9. Hij is leuk. Het is een wederrelease, hij is al een keer eerder uitgekomen... maar nu hebben ze hem weer opnieuw uh, uit doen komen. En voor ons is de primeur, het zit weer tegen op de A9... van onze collega Ruud Jansen, bekend van de Ruud Jansen-band... en de drummer van die band, Charles Duif...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 Blijf gewoon, goede muziek, de muziek van Whitney Houston. Je hoort haar ditmaal met I Wanna Dance With Somebody. De het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. En digitaal te ontvangen via Sigo hier in de regio op kanaal 40.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 zo rond de 25.000 deelnemers in actie. Zo hij trek je sportschoenen maar aan voor uh, dat uh, mooie weekend zo het eind van deze maand maart. Zo dadelijk het weerbericht. Not Can you feel it through?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 To find a way that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through? All of the windows Inside this room Cause I wanna, I wanna touch you, touch you baby. baby I wanna feel you too I wanna see the sun. Go give love to your body Go give love to your body Go you give love I've been with you from this to your body Je hoorde van alweer heel veel maanden geleden maar het blijft wel lekker, vandaar dat we weer eens voor je gedraaid hebben. Dit van Sene en Sia en Das Kildon. Het is 2 over of Dat betekent tijd voor... En de weerman zit tegenover mij, Albert-Jan Vos. Ja, nou, ik zit binnen, hè? heel veilig. Ja, jij zit binnen, want uh, ja, wat, wat doet het weer allemaal vandaag? Ah, ja. Rare dingen. Zoals je al kon zien, vandaag zijn er wolkenvel en verspreid overdag is een bui mogelijk.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 en hier is de nieuwe single van Mabel. When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 Don't call me. Tussen 7 en 9 hoor, ze weer de 40 beste platen uit Europa. En dat allemaal in het programma The Euro Breakdown. Vanavond gepresenteerd door Mike Bulley. En deze dame uit de Engeland, Zweden en Spanje. Ja, drie landen tegelijk. Die komt ook voor in de lijst. Mabel was dat. En Don't Call Me Up. En hij heeft een hele bekende moeder, dat is Nene Cherry van Buffalo Stance. Spinning my I'm lying.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 Ja, de, de, de, de, het hele verhaal gaat al een hele poos terug... maar dat mag je zo meteen uh, zelf vertellen. Want uh, afgelopen week waren onze co collega's van NH-nieuws uh, bij hem op bezoek. Uh, en uh, de drummer van de Ruud Jansen-band... want daar hebben we het over natuurlijk onze collega Ruud. Uh, wie kent de Ruud Jansen-band niet? Uh, de drummer was ook aanwezig, Charles Duif. En uh, die lanceerden, als het ware, om het zo maar te zeggen... Uh, een, een, een nummer wat heel vroeger al een keer door hun gespeeld werd... maar nu weer in het vers, uh, verse jasje is gestoken... Uh, onder de pakkende titel Het zit weer tegen op de A9. Nou, die blijft wel hangen. Maar goed, het mooie is, Ruud Jansen, luisteraars en kijkers, niet te vergeten. Uh, het is niet alleen uh, de, de stille kracht. en de hardwerkende kracht achter uh, ZFM Lunch. Het dagelijkse programma tussen 12 en 2. Maar daarnaast uh, is hij ook verantwoordelijk voor ZFM Klassiek. op de vrijdagavond tussen de 7 en 9. En uh, op de woensdagmiddag uh, ZFM de finieljaren. Uh, en zijn uh, partner, Angela, is natuurlijk. Uh, die presenteert.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 Pol de pleinen, sparen, bouwen. Wijger tunnel, Peterwijk. Heemskerk en haal. staat een file van 23 kilometer. Zoveel? Oe, het zit weer tegen op de A9. Het nummer van de ruud jans leuk, leuk om hem te draaien. Ja, je, zou met, je zou met plezier in de file gaan staan. Ja, toch? Ja, ja, dat zei Sharon ook. Ja. Nu staan we weer met plezier in de file op de A9. Zit het weer een beetje tegen. Geweldig. Geweldig. Dus, dus, nou, straks gaan we weer uh, contact uh, proberen te krijgen met uh, Jan van der Leden. Ja, want de, onze, onze, onze, onze telefooncentrale doet weer raar. Die uh, doet helemaal niks. Dus. Dus. Goede de jongens van het TD zijn. We hopen dat die ons uit de brand kunnen helpen. Goed, uh, wat gaan we doen? Ja, NL Doet komt er weer aan. En uh, het Oranje Fonds organiseert op 15 en 16 maart aanstaande. samen met duizenden organisaties in het land. weer NL Doet. De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland. NL Doet zet vrij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 It is cream and white room.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 Maar die valt alleen in de uiterste noten. We hebben Leslie Daan op rechts buiten staan. Oliver Riva is weer terug. En Rico van den Burg staat weer rechtstreeks. Op zijn te plekje. Oké, okay, nou. dat ja, valt het wel mee. Ja, jij gaat de wedstrijd voor ons vanmiddag volgen. En straks in het volgende ja. uur van dit programma komen we weer bij je terug, Jan. Dankjewel voor dit het moment. Oké. Als er weer heb wel even. Ja, heel fijn. Dankjewel. Tot zometeen. Hoi. Hoi. We gaan op naar drie uur met deze Say Something.